Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 119, vers 45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezet, Zal elk geslacht ja het eind der eeuwen delen. Deze aard is hecht door uw hand bereid. Haar stem blijft vast, al wisselen haar tonelen. Versalm 119, vers 45. U zal worden voorgelezen, 1 Samuel 15, van vers 1 tot en met 13. Toen zei de Samuel tot Saul, de Heere heeft mij gezonden, dat ik u ten koning zangde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem der woorden des Heeren, al zo zegt de Heere de heerscharen. Ik heb bezocht het geen Amalek Israël gedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft. En verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe. Van de kinderen tot de zuigelingen. Van de ossen tot de schapen. Van de kemels tot de ezels toe. Dit verkondigde Saul het volk. En hij telde hen te Teraim. Tweehonderdduizend voetsvolks. En tienduizend mannen van Juda. Als Saul tot aan de stad Amre kwam. Zo legde hij een achterlagen in het dal. En Saul liet den niet te zeggen. De gaat weg, wijk. Af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt warmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen ze uit Egypte opkwamen. Al zo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havira af tot waar gij komt te dat voor aan Egypte is. En hij ving Aag, den koning der Amarekieten, levend. Maar al het vong ik verbande hij door de scherpte des zwaarts. Doch Saul en het ganse vong ik verschoonde Aag en de beste schapen en runderen. En de naastbeste en de jammeren En al wat best was. En ze wilde ze niet verbannen, maar alle ding dat verachtzaam en dat verdwijnende was, verbanden zij. Toen geschiedde het woord des heren tot Samuel, zegende, Het berouwt mij, dat ik Saul tot koning gemaakt heb, waar hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Toen ontstak Samuel en hij riep tot een heere den ganse nacht. Daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschapt, zeggende: Saul is de Karmel gekomen en zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en naar Gilgal afgekomen. Samuel nu kwam tot Saul, en Saul zeide tot hem, Gezegend zijt gij den Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. Onze hulp en onze verwachting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 In de bedekkende kracht van het rechtvaardigend en heiligend bloed. Een toegang tot de genade troon. Wij hebben onze weg voor u verdorven. Er is niet één mens die u zoekt tot niet één toe. Samen zijn we afgeweken en hebben uw heerlijkheid verdorven. Maar het heeft u goed gedacht om daar waar van de mens vandaan geen weg meer was, een weg uit te denken, een weg vast te leggen en een weg te openbaren, waardoor uw deugden worden verheerlijkt en een weg ontsloten, waardoor gevallen. Verloren Adams kinderen weer kunnen en mogen delen in uw gunst. Dat leert ons uw woord en uw woord dat blijft vast in eeuwigheid. Daarvan hebben we gezongen en al wisselen de tonelen hier op aarde. Dat is naar uw eeuwige getuigenis maar wat van u is, dat blijft. En al zo zult ge uw heerlijke naam heerlijk maken in de toebrenging en dat onder het gezag van hem die uw koning gezalfd hebt over Sion, de berg van uw heiligheid. En nu komt u dat te verklaren door uw heilige geest, die het in de harten komt te onderwijzen, zodat er verstand komt van God en van goddelijke zaken. Als u uw geest onthoudt, dan zijn mensen met mensen samen. Maar als uw lieve geest getuigenis wilt het geven... Dan zou de duw van boven over ons in de gemeente zijn. En dan zou worden vervuld wat uw kerk heeft beleden. Ik ben met verse olie overgoten. Dat kunt u niet doen op grond van gebeden. Nog van verlangens. Al heeft uw kerk er wel om gevraagd. Of schonk ge mij. De hulp van uw geest. En David heeft ervan gezegd, en laat uw heilige geest niet van me scheiden, maar er is vrucht van de gezegende arbeid van hem die nu aan uw rechterhand is verheerlijkt, zijn eeuwig koningschap bevestigt. En de beloften waar zal maken. Ik zal de vader bidden. En die zal zijn geest geven. En naar die bediening van uw goddelijke geest. Mochten we uitzien in de ambtelijke bediening. Maar ook tot onderwijzing persoonlijk van ieder van ons. Zo we hier zijn samengekomen. Ieder zo in zijn eigen noden, zorgen, verdrietelijkheden, ellende en strijd. En wat een mensenleven bezet als vrucht van de gevolgen van de diepten van Adams val en verlorenheid. Waarvan u zalven zegt dat de aarde vervloekt is om daar zonden wel, en dat de doornen en distelen zal voorbrengen. Maar u mocht u naar de rijkdom van uw eeuwige genade de hemel nog eens scheuren, Heere, en dat u nederkwaamt en dat de bergen van voor uw aangezicht mochten vervlieten, dat het gevoel van uw tegenwoordigheid zou worden ervaren, want waar ge nu voetstappen zet, dat drukt het in zal van vet. En dat zal het al tot zevendijen. Mogen u het woord onze overdenking willen gebruiken. En dat op zodanige wijze. Dat het is zij mocht. Gelijk als in de spelong van Adulam. En tot hem kwamen alle man die het benauwd had. Die een schuldijzer had. En wie ziel. Bitterlijk bedroefde was zijn die werd tot een overste over hem. En het mocht dus vanavond waar worden en onze koning, die is van Israëls God gegeven tot onderwijzing van uw erfdeel, die toch maar niet verder kan komen dan uw oude kerken na te zeggen, geweet weet, o God, zoek zwerven moet op aard. Mijne tranen, die hebgen in uw fles vergaard. Daar moet over allemaal licht overvallen En licht over gegeven worden. We kunnen het zelf niet oplossen. En we kunnen het zelf niet invullen. En we kunnen het ook niet nieuw maken. Maar dat de hemelen nog eens druipen mochten. Vanavond tot onderwijzing. Van uw gemeente in de onderscheiden legeringen waarin ge in uw kerk legert, opdat er melk mogen zijn, de kindekens, maar ook de vaste spijze dergenen die de zinnen hebben geoefend. Heere, dat u aan schouwe wat met ons niet kan samenkomen, er zijn veel zieken ook in de gemeente. Dat u zelf genezend mogen arbeiden. Maar ook ons doen ervaren hoe kwetsbaar dat mensen kinderen zijn. Dat we maar zijn als een tendoek. Als eraan geschud wordt, heren, dan liggen we zo te neder. En mocht u ook gedenken wat in de ziekenhuizen is. Denk ook aan een jonge vrouw die vandaag opgenomen is en ben ik kom. En dan weet u de achtergronden en de oorzaken. Wacht u het nog willen gebruiken. Want ze moet bekeerd worden. Zo uw kerk hebben bekeerd. En wanneer u in tegenheden komt. Dan mocht het eens dus onderzocht worden. Waarom u die wegen komt te houden. En dan mocht u ze nog als een vuurbrand. Uit het vuur willen rukken. Maar ook denken aan die man en vader die vandaag opereerd is. U mocht hem de gezondheid de krachten geven, zodat hij weer terug zal keren naar zijn gezin. Mocht u ook denken aan de zieken thuis die mee kunnen luisteren. Heer, ook een van onze broeders kerkenraad, die niet kan zijn vanwege de ziekte en de zwakte van zijn vrouw. U mocht thuis nog een zegen willen bereiden. Ook u op zich houden over het rouwdragende in de gemeente. U mocht zelf die druk en kruiswegen komen te heiligen. Lege plaatsen invullen met uzelf. En ook nog betonen, heren, dat u het zijt... die de harten komt te sterken... en die de tranen kan drogen. Laat uw aangezicht in gunst en genade over ons zijn naar de trouw van u aanbiddelijk verbond, en dat u al zo met ons mogen zijn, naar uw genade en naar uw weldadigheid. Mocht u aanschouwen wat, heere de strijd van uw kerk betreft over de ganse aarde, de kleine vossen die de wijnganen verderven, terwijl zwijn uit het woud dat vroedt, Nogthans heb u beloofd dat er een overblijfsel zal zijn na de verkiezing der Goddelijke genade, te midden van het verval en de afval van onze natie, die steeds grovere vormen aanneemt, waar zonde geen zonde meer is en schuld geen schuld meer is. Mocht u zelf die schuldbrieven nog eens uitkomen te reiken. En dan zouden we te weten dat er een God is die leeft en die op aarde ook zijn ons geeft. Dat u uw kerk bouwt als in de dagen van Het Getal uwe knechten en schoent die uw kerk nog mogen dienen en op de puin der muren worden gevonden. Maar help ook uw knecht vanavond geven wat inzicht in het woord. U hebt eenmaal tegen de jongeren gezegd het is u gegeven om de verborgenheden van koninkrijk gods te verstaan en anderen is dat niet gegeven. Zo mogen uit de schadders harten nog oude nieuwe dingen voorkomen tot onderwijzing der gemeente, tot verheffing uw deuten en tot vertroosting van uw allendig volk op de wereld dat zijn ziel delen mogen. En uw volksgenoegen en dat u wegnemen alles wat die vrije loop van uw getuigenis kan hinderen en dat om uw naams om Christus willen. Amen. Wij zingen van Psalm 138, de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Al aardrijks vorsten zullen eer uw lof en eer, Al doen horen wanneer de reden van uw mond op het wereld rond hun klinkt in de oren. En het derde, dan zingen zij in God verblijd Van Psalm 138, het tweede en het derde vers. Geliefden, als de Heere Ezekiel roept om de kerk te dienen, dan zit die kerk in Babel. Dan is hij bij de ballingen geplaatst en het schijnt dat het koninkrijk God zijn einde gekregen heeft. De tempel is verwoest. Stad in brand gestoken, van dit gebeuren zong de oude gemeente, Uw knechten, onbegraven, verzaden, na hun dood gedierte in hongersnood. Er is dan ook bijna geen bediening meer. En juist wanneer het van alle kanten hopeloos is, dan schrijft Ezekiel in het 34 e hoofdstuk dat Gods beloften vervuld zullen worden. Een hele wonderlijke profetie, moet u eens luisteren. En ik zal een enige herder over hen verwekken en hij zal ze wijden, namelijk mijn knecht David, die zal ze wijden. In die ze tot een herder zijn. Moet je eens even denken. En David zelf is al eeuwenlang ingezameld bij zijn vader. Op zijn graf is onder ons tot op deze dag schrijft het woord Gods. En dan gaat de Heere zeggen. En toch zal ik een enige herder over hen verwekken. En hij zal ze weiden, namelijk mijn knecht David. Dan heeft de heer door de mond van Ezekiel gepreekt dat het koningschap van David geen einde krijgt. Die zal ze tot een herder wezen en dan ziet hij de eeuwen door. En dan denkt de kanttekening zeer duidelijk dat het heenwijst naar dat moment dat David's grote zoon en heer in de volheid des tijds zich zal openbaren. Wat eenmaal beloofde, de Heere belooft aan David, gaat zijn vervulling krijgen. Namelijk, en de lamp van David, die zal niet uitgeblust worden. Zijn koninkrijk is eeuwig. Maar dat koninkrijk heeft in de tijd ook zijn begin gekend. En bij dat begin van dit koninkrijk, van dit koningschap... gaan we proberen vanavond met u te denken... We gaan met u denken over 1 Samuel 16. na de mate van de tijd heb ik gedacht de eerste dertien versen van dit hoofdstuk met u door te nemen. Deze bijbellezing voor de tweede maal gaat het over het leven van David. En ik wil vanavond uw aandacht vragen voor de zalving van David... En dan twee, drie gedachten met u doornemen. In de eerste plaats Gods plaats voor die zalving, Gods leiding in de zalving en Gods keus door de zalving. We spreken dan over de zalving van David. En dan denken we in de eerste plaats over de plaats van die zalving. Ik zal u zenden tot Izei, de Betlemeter. want ik heb mijn koning onder zijn zonen uitgezien. Ten tweede Gods leiding in die zalving, en dat bij het zesde vers. En het geschiedde toen ze inkwamen, zag, zag hij Eliab aan... En dacht zekerlijk: Is die voor de Neren, zijn gezalfde? Doch de Heren zeiden tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, enzovoort. Dat is Gods leiding in de zalving. En tenslotte Gods keus door die zalving. Toen zongt hij heen en, en bracht hem in. Hij nu was roodachtig. Met schade, schoon van ogen en een schoon van aanzien. En de Heren zeiden. Sta op, zalf hem, want deze is het. Dus de zalving van David, Gods plaats, Gods leiding en Gods keus. Dan mogen Gods geest ook deze bijbelezing voor ons willen openen met al zijn verborgenheden. Geliefden, de Heer regeert. En hij is met hoogheid bekleed, dat de volken beven. Nu is Gods regering in de waarneming van mensenharten en in de waarneming van mensenverstand vaak vol van tegenstrijdigheden. Die regering Gods is zo'n grote verborgenheid, dat als wij met ons menselijk denken daarin willen dringen, dan lopen we hopeloos vast. Daarom moeten heren ons voor zijn hoge godsregering steeds maar inwinnen. Elke keer maar opnieuw is er inwinnende... En overwinnende genade in ons leven nodig. Kunt u me volgen? Altijd maar weer opnieuw inwinnende en overwinnende genade nodig. Om met de kerk te beleiden de Heer regeert. Hij is met hoogheid bekleurd. Dan moeten wij met al ons denkvermogen het eens een keer opgeven. En dan moeten we geloven... Dat alle dingen moeten meewerken te goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is met de leiding van zijn zichtbare kerk zo. Dat is ook in het leven van Gods kinderen zo. Ook al moet Jacob op een zeker moment als hij de leiding Gods in zijn leven ziet... ...en Gods regering over zijn leven en schoud ...uitroepen, alle dingen zijn tegen hem. En dan moet de gemeente Gods beleiden... ...zijn weg is in de zee... ...en zijn pad is door grote waters... ...en zijn voetstappen worden niet gekend. Gods regering... ...wat is er bijzonder openbaar geworden... Ook in de geschiedenis van de man naar Gods hart. De liefelijk in de Psalmen die God hoog gaat oprichten. Maar van dit alles is David volkomen onwetend. Wat de Heere na zijn eeuwige raad en wijsheid voor hem vastlegde. Wat in Gods raad eeuwig bepaald is is een grote verborgenheid. Zoals het leven van Gods kinderen zoveel verborgenheden kent, waar de Heer bij de voordeur maar licht over moet geven, opdat we duidelijk zouden zien, de Heere regeert. Voor ons ligt een ingrijpend gebeuren. Ik heb hier de vorige keer geprobeerd duidelijk te maken dat voor het koningschap van David plaats gemaakt moet worden. Want dat andere koningschap, dat is er nog. Al is Saul afgezet, dan weten we dat ook Samuel daarmee geworsteld heeft. De opbouw van Gods gemeente, de voltooiing van Gods koninkrijk, zal zijn vervulling krijgen. Maar anders dan Israël denkt. Na het gehele gebeuren, wat ik u in het vijftiende hoofdstuk heb laten voorlezen tot herinnering. Waar God immers aan Saul de opdracht gaf Amalek om te brengen. Want Amalek was ook een gepredestineerde vijand die van het begin van de woestijnreis de achterlagen van het volk bedreigde. En even voor dit gebeuren had de Heer al gezegd tegen Mozes dat hij de gedachte van Amalek van de wereld zou uitroeien. En u had, zoals u dit nog wel herinnert van de vorige keer, Amalek de maat volgemaakt. En Saul heeft voor de vervulling van Gods raad niet kunnen buigen. De Heer regeert dat heeft Saul verworpen, maar ook het volk. Daarom liet ik u ter herinnering dit lezen, hoe het volk volkomen instelde met hetgeen dat Saul deed. Saul mocht hem eens niets van de gedachten van Amalek laten overblijven. Maar het volk roofde van de goederen van Amalek, of ze aan God niet genoeg hadden. En het volk stamde in, wanneer Saul de koning van Amalek laat leven. En dan kent u de geschiedenis, toen is dat ontzaggelijk gebeurd... Koninkrijk is van u afgenomen, heeft Samuel geprofiteerd. En Saul is achtergebleven met een stuk van de mantel van Samuel. En Samuel heeft getreurd. Niet dat hij niet ingestemd heeft met de raadsvervulling gods. Want hij heeft Saul het oordeel duidelijk aangezegd. Maar... Hij is ook een mensenkind van gelijke bewegingen. Hoe moet het nu verder met dat volk. Met een verworpen koning. Hoe moet het toch met dat volk. Waar toch de beloften van de oude dag naar heen wezen. En hij gaf aan Jacob zijn wet. En hij deed toch Israël op zijn woorden letten. Hoe moest nu de vervulling van de Messiaanse beloften ingevuld worden. Nu het oordeel Gods. Op Israël rust. Even de geschiedenis. En dan gebeurt er wat wonderlijks. <tankt> dan gaat de Heere. Die gaat Samuel aanspreken. Ik heb u vorige keer gezegd. Naar aanleiding van het eerste vers. Toen zeiden de Heere tot Samuel. Hoe lang draagt ge leden om Saul die ik toch verworpen heb. Dat hij geen koning zei over Israël. Vult u horen met olie. Want de bediening die is van Israël niet weggenomen. En tot troost, en dat mag ik misschien vanavond dus duidelijk stellen. De bediening zal nooit van de kerk worden weggenomen. Nooit. Zolang de zon en de maan zullen zijn... Zolang zal de Heer zijn kerk bouwen en zijn naam planten van kind tot kind, zolang de zon nog opgaat en de zon nog ondergaat, zal de Heer zorgen voor de ambtelijke bediening en voor de bediening van Gods geest in de gemeente. Maar dat geldt ook in het leven van Gods kinderen, alles ook in hun leven. De bediening van de Heilige Geest spaarzamelijk. En dan moeten ze misschien de kerkwaal nazingen. Laat toch uw Heilige Geest niet van me scheiden. Maar zo zeker als de bediening van de Heilige Geest is een algemene bediening, nooit van de kerk zal wijken, Zo min zal ook de bediening van Gods Geest in de harten van Gods kinderen kunnen wijken. Het zal me zijn als de wateren van Noach. Wat een onnoemelijke troost. Het zal me zijn als de wateren van Noach... toen ik zweer dat die wateren nooit meer over de aarde gaan zouden. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren... en niet meer op uw schelden zal... want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen maar het verbond als vredes in eeuwigheid niet. Op een andere plaats zegt de Heer het op bevestiging... van hetgeen dat ik u zeg. Het is een waarheid. Het land zal niet voor altijd verkocht worden. Het jubeljaar van de verlossing zal aanbreken. Zover als Israël zijn jubeljaar vieren moest... Tot een bewijs van de wonderlijke trouw gods. Al zo zal het jubileaar van de verlossing ook voor de gemeente persoonlijk aanbreken. Dit moeten we leren. Al is Saul weg. Tenminste verworpen. Maar de bediening is gebleven. En dat goddelijke heilgeheim. Dat moet nu Samuel gaan uitvoeren. Ik zou... ...de geschiedenis even los kunnen laten. En misschien zit er ook vanavond nog wel een erfdeel... ...die zegt, man, zou dat waar zijn? Zou God nog een keertje terugkomen? En zou de here de bediening van zijn geest niet van me wegnemen? Al zijn de inkomsten van de kerk gering... ...en er zijn de oefeningen van het leven spaarzamelijk... Maar hij zal nooit herroepen wat hij helemaal heeft gesproken. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Hij is de God van de Braambos. Ik de Heere, ik word niet ver nie veranderd. En daarom zijt ge ook kinderen, in Jacobs, niet verteerd. Samuel, die wordt door de Heere aangesproken, staat er. Ik lees... Toen zeide de heren tot Samuel, toen onder zo'n omstandigheid. Welke God is dit die spreekt? De God van de eed, de God van het verbond, zeker. Maar ook de alwetende God. Die de omstandigheden waarin deze natie verkeert. En daarmee weet de omstandigheden waarin zijn volk is. De alwetende, maar ook de raadsvervullende God. Streep daar eens een dikke streep onder. En de Heere die spreekt tot Samuel, dat is de raadsvervullende God. Heeft de dichter van 33 ons dat niet voorgezongen. En heeft dat een in verwondering het niet nagedicht. En de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vast bestaan. Besluit zijner ere zal zonder hindering voortgaan. De Heren gaat de heerlijkheid van het koningschap bekendmaken. En dan lees ik dat Samuel daartoe een opdracht van de hemel kreeg Toen zeide de Heren tot Samuel. Hoe lang draagt gij leden om Saul, die ik toch verworpen heb dat hij geen koning zij over Israël? Voor Saul is geen hoop meer. Dat is ook wel. Er is een weg van terug. Voor Saul niet meer denkbaar. En ik weet het maar al te goed hoe dat vele van Gods kinderen daarin bestreden kunnen zijn. En bestreden kunnen worden. Geen weg van terug meer. Maar er is de koning verworpen. Het volk niet. Ik heb u gezegd dat overblijfsel naar de verkiezing der goddelijke genade. Dat zal op de naam des heren betrouwen. En daarom omdat het de raadsvervullende God is. Want die kerk is geen speelbal van de omstandigheden. Al lijkt dat vaak en al ervaren ze dat ook veel en al denken ze soms dat ze een speelbal zijn van de omstandigheden. En dan schijnt het soms dat de vijand zijn triëven over hun leven uitvoert. Maar de raadsvervullende God, die zal het koninkrijk voleinden. tot op de dag van Christus. Want dan is het maar niet een natuurlijke geschiedenis met al zijn aantrekkelijkheid die ons nu wordt voorgehouden. Maar ons wordt voorgehouden hoe God vanuit zijn hoge troon, zijn raad gaat uitvoeren. En daarin een bewijs. De bediening van Samuel. ...is nog altijd levend onder Israël. Vul u horen. Met olie ga heen en ik zal u zenden tot Isaïe, de Bethlehemiter. Want ik heb mijn koning onder zijn zonen uitgezien. Ja. De Heer is niet afhankelijk van de omstandigheden. En dat moet Samuel gaan begrijpen. Er zijn... Eigenlijk drie zaken die de Heer tegen hem zegt. Hij moet goed luisteren, deze ziener Gods. Ga. Ga. Al lijkt het nog zo tegenstrijdig te zijn. Ga. De Heer die eist in de eerste plaats absolute gehoorzaamheid van zijn Samuel. Ga. En dan niet alleen een opdracht die hij van de hemel krijgt, maar ook het waartoe. Dat is daar waar Micha eeuwen later van zou zingen. Gij Bethlehem hem zijt geklein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen, die zal zijn een heersen van ouds Wiens uitgangen zijn van de dagen der eeuwigheid. Door de onmogelijkheid... Komt het koningschap in al zijn luister naar voren. Ga. In de tweede plaats. Salven. De bediening. Is nog altijd gebleven. De priesterlijke heerlijkheid. Is aan Israël niet ontnomen. En in derde plaats moet deze samen jou buigen voor verwerping en voor verkiezing. Als hij zijn bediening mag gaan uitvoeren, dan mag hij weten waar God hem naartoe gezonden heeft. Dan mag hij weten dat daar de bediening zal zijn, zal of maar hij moet ook in de oefening van de bediening buigen voor goddelijke verwerping en voor goddelijke verkiezing, namelijk heb een koning onder zijn zonen uitgezien, een verborgen koning, die komen moet en die komen zal, verborgen voor ICI. Verborgen voor Samuel, maar niet verborgen bij God. Een koning die komen zal. Wie er zalving openbaar zal worden. Maar wie het is, nog een grote verborgenheid. Zekerlijk, er liggen lessen in. Genadelessen voor de levende kerk op aarde. Die de dienst van Saul de rug toekeerde. En die innerlijk gedrongen werd. Om te buigen voor de absoluutheid van de goddelijke regering. En wel gehoord heeft van een koning Israëls. Maar wie is hij nou? Is tijdens de omwandeling op aarde. Dat niet in hoge luister openbaar geworden. Een onbekende koning. Bij een toekomstige zalving. En voor de rest ligt alles bedekt in het leven. Ja we geloven nog altijd. Aan de onderscheiden leidingen. Die God met zijn gemeente op aarde houdt. En dan zien we iets wonderlijks gebeuren. Want als die opdracht toch zo duidelijk gegeven is. Dan lees ik dat woordje maar. Maar Samuel zei ook hij, deze gezalfde God, met zijn vele maars, met zijn berooms, met zijn onbegrepen opdracht, is hij niet een teken van het ware leven uit God? Is zijn boodschap dan niet duidelijk geweest? Heeft God hem dan niet overvloedig verteld wat er gebeuren moet? En dan toch die maars. En die waaroms in zijn leven. En nu kan ik dat allemaal gaan bevestigen hoor. In het leven van Gods kinderen op aarde. En van al degene die de Heere tot zijn bediening geroepen heeft. Jeremie je wist er ook geen raad mee. ik ben ook zo'n jong. En Jezaa je wist er ook al geen raad mee. Ik ben een man van onreine lippen. En ik woon in het midden van een volk. Dat onrein van lippen is. Wij kunnen de maars. Van deze Samuel maar al te goed begrijpen. Want er moet een absolute overgave zijn aan de leidingen Gods. En waar is deze man dan van vervuld? Eerlijk. En nog terecht ook. Want hij zegt, en Saul, heren en Saul dan. Want is Saul afgezet, zijn vijandschap is nog steeds aanwezig. En zijn macht schijnt nog altijd onbegrensd. Want naar het woord van Samuel. Dan zegt hij Saul heerst nog. En heeft macht over leven en over dood. Kijkt u dan verkeerd. Is dat dan niet waar? Is de vijandschap van Saul niet bitter? Zal dat ook in de toekomst niet openbaar worden? Hij zal dat ook niet duidelijk getoond, toen hij wegging van Samuel en Samuel zijn werk ging doen, is hij toen niet boos en verkeerd teruggegaan naar zijn eigen woning. En nu is deze godsgezangst bevreesd. Ik heb u gevraagd, als gods kinderen kijken naar de vijandschap waarmee ze omringd zijn, als ze kijken met de machten die hen omringen. Als ze weten van de scherpe pijlen die op hen gericht zijn. Als ze weten van de zovele die op hun leven aangelegd zijn. Kijkt die kerk dan verkeerd? Dat gebeurt dan toch maar hier. Maar, Samuel... Zou dezelfde man gods waar het nu over gaat later niet uitroepen. Ze hebben me omringd als de bijen. En heeft de man naar gods god later niet gezegd. Heer, ik zal nog een der dagen in de handen van Saul omkomen. Dan kunnen we toch best begrijpen. Dat ook deze Samuel zijn maars heeft. En wat een wonder. Want nu moet u ook nog wat anders leren. Namelijk. Hij moet dus wat meer op God gaan letten. En op de leidingen die God met zijn kerk op aarde houdt. En u moet dus begrijpen wat de man naar Gods hart... tientallen jaren later zou zingen. En ik lag en ik sliep gerust... van Heere trouwbewust... daar ik verkwikt ontwaakte want God was aan me zij. En hij ondersteunde mij en het need op me genaakte... En de Heer weet dat ook. Samuel is maars. Ze worden door de Heer weggenomen. Daarmee is de vijandschap van Saul niet bedekt. Maar de Heer bewaart de zijne als het appel van zijn ogen. Er ligt jong en oud om de gemeente gods een bijzondere beschutting. Weet u dat? God stelt heil. ...tot muren en voorschansen... ...doet de poorten open... ...opdat het rechtvaardige volk daarin gaat. En als de Heer zijn kinderen verwaardigt... ...om eens terug te kijken in de leven... ...dan zullen ze geen moeite hebben om dat te doorzien. Wat heeft de Heer in hun leven al vaak een wonderlijke beschutting... ...en een wonderlijke bewaring getoond. Als het niet zo was... Wees nou eens eerlijk volk van God. Als de Heere niet zijn bijzondere bewaring over zijn gemeente zou uitgebreid hebben. Dan waren ze als Sodom en Gomorra gelijk geworden staat er. Zo de Heere zee bij ons ons niet een overblijfsel had nagelaten. Alzo moet Samuel dat ook leren. Zijn weg zoals de weg van al Gods kinderen. En van al degenen zijn die de Heere dienen, die weg van de gemeente Gods gaat langs de adem van de hel. Dat pad dat gaat dwars door dodelijke vijandschap. Die wegen die gaan dwars door dalen en door hoogten. Zo heeft de Heere de weg van zijn kinderen bepaald. Maar dan wel zodanig dat er geen klauw zich naar nou huis zal. Samuel, ga je maar rustig naar Bethlehem, want God is erbij. Begrijpt u? En daarom moeten die maars eens weggenomen worden van deze zine. Ja, hij moet naar Isaïe. Ik heb de vorige keer daar al iets van gezegd. Obed. De zoon van Boaz. Isaïe, de zoon van Obed. David, de zoon van Isaïe. Uit dat wonderlijke huwelijk. Van die Moabitische. Ja, de Heer regeert toch? Hij is met hoogheid bekleed, En een Boaz uit Bethlehem. Zal Davids zoon. En Davids heren voortkomen. Zal het koninkrijk gods komen. En dat zal geen einde hebben. Daarom de heren regeert en dan gebeurt er iets wonderlijks. Daar gaat hij. Naar Isaïe toe. Ik lees. Ik zal u zenden naar Isaïe. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Isaïe. Ze kennen hem daar in dat Bethlehem-Efrata. Als Samuel er naartoe moet, dan weet hij best waar Bethlehem-Efrata ligt. Al weet niemand nog dat Gods verkorene daar gevonden zal worden. Zo min, als een mens weet van de eeuwige verkiezing van Christus als koning... Zo grote verborgenheid is van de zalving van Christus als koning over zijn gemeente. Zo verborgen is de zalving van David. daar in Israël. Al is het geprofeteerd, het is een eeuwige verborgenheid. Dat moet geopenbaard worden. Net zoals de openbaring van Sion's koning en dadis van de hemel. Want onze koning is van Israëls God gegeven. En hoe verborgen voor de eeuwen was ze toch bekendgemaakt aan een hoopje vreemdelingen zoals u weet. Die bij de openbaring van Sion's koning in de volheid des hebben uitgeroepen. Waar is die geboren koning want we hebben zijn heerlijkheid gezien. De Heere zal hem bekend gaan maken. En ik zie hem gaan. Ja. Deze Samuel. Er staat dat de Heer hem een opdracht geeft. Hij zegt, Samuel, ik heb veel meer voor je te doen. Veel meer voor je te doen. Dan alleen maar die zalving. Nee, ga niet mee met de moderne theologie. Die zegt dat op deze wijze een list uitgedacht werd om Samuel... daar in Bethlehem te krijgen. Kom nou... De Heer heeft onderscheiding in de bediening van Samuel willen stellen. Het is Gods eer om een zaak te verbergen. De Heer maakt bekend en de Heer verbergt. De Heer omsluit en de Heer bedekt. Dat is toch zijn soevereiniteit. Het is of de Heer tegen zijn knecht Samuel zegt. Ik ben toch soeverein in de opdracht die ik je geef. Ik heb je nog meer arbeid daarin dat Bethlehem opgedragen. Je moet er een dankoffer gaan brengen. Klees in de schrift. Neem een kalf van de runderen met u. En zeg ik ben gekomen om de here of te doen. Eerst de dankoffers. Maar ook voor die dankoffers moet plaatsgemaakt worden. Ook daar begreep. Die inwoners van Bethlehem nog niks van. En Samia moesten begrijpen. Een dankoffer. Maar een dankoffer werd toch altijd gebracht. Als er wat bijzonders was gebeurd. Als er overwinningen waren geboekt. Dan kwam het volk toch samen om te dankofferen. Maar nu hier is een overwinning geboekt. De Heere heeft getriomfeerd. ...die heeft de dwaze plannen van Israël teniet gedaan... ...die hem geschreven hebben, geef me een koning... ...en heeft de Heere tegen zijn ziener niet gezegd... hij gaf een koning in mijn toren... ...maar ik neem hem weg in mijn grimmigheid... ...is er dan toch oorzaak om te dankofferen? Ja, omdat de Heere getriëmfeerd heeft... ...omdat de Heere het koningschap van Salten niet doet... Dan is er dankoffer. Hebt u wel eens begrepen? De diepe intentie begrepen. Van de woorden van Jezus. Als hij spreekt dat er blijdschap zal zijn in de hemel. Voor één zondaar die tot God bekeerd wordt. Dan zal de eeuwige dankoffer boven zijn. En de blijdschap op de aarde. Wanneer hier op aarde het koninkrijk van zal afgebroken wordt dan is er een oorzaak om te dankofferen als de Heer op weg is om Davids grote zoon een plaats te verlenen in het hart van uw zoon, van uw dochter, van uw man en van uw vrouw. Dan is er oorzaak om te dankofferen en dat moet hij samen jou geleren. Sauls koninkrijk is ten einde. Ga dankofferen. Er is een daad gebeurd in Israël. En u begrijpt deze zin, En u neemt zijn dankoffer. En hij reist, O oh wonderlijk. Want dat kunt u lezen in de schrift. Neem de kalf van de runderen enzovoort. En ge zult Iseït en offer nodig En ik zal u te kennen geven wat gedoen doen zult. En ge zult mij zalven, die ik u zeggen zal en dan zien we deze man gaan en dan komt er een heel wonderlijke zaak naar ons toe gemeente want als hij in gehoorzaamheid gaat hij moet de heren prijzen luistert u hij moet de heren prijzen voor de ondergang van het koninkrijk van Saul en de nieuwe koning moet nog gezalfd worden dat is nog een verborgenheid en toch worden de dankoffers al ontstoken. En toen heb ik ook zit te denken vanmiddag. Zijn wonderlijke gedachten die in deze geschiedenis tot ons komen. Is er in het leven van een mens. Die geestelijk en bevindelijk het koninkrijk van Saul ziet afbreken. Vreugde en blijdschap. En erkenning van Gods daden. Wanneer de Heer de heerlijkheid van zijn naam openbaart en een mensenkind uit de klauwen van de hel weghaalt, is dat dan oorzaak om de Heer te dankofferen? Ook al is de koning Israël nog een grote verborgenheid, hebben Gods kinderen niet gezongen in de keus van de leven en hebben ze niet verblijd geweest, Wanneer ze zagen hoe de heer is uit die reuzende kuil en uit dat modderige slijk had weggehaald? Samen moet de leidingen Gods gaan begrijpen en dan gaat deze man en dan lees ik opnieuw weer wonderlijke dingen, namelijk ik zal het u te kennen geven. Je hoeft er niets aan te doen, Samuel. Vlecht helemaal in mijn handen begrepen en ge zult zalven die ik u zeggen zal. Op weg naar een onbekende koning. Wilt u die naam, die zaak onthouden? Op weg naar een onbekende koning. En om nu die geschiedenis u duidelijk te maken. Toen de herders gingen naar Bethlehems beestenstal, Was het wel een aangekondigde koning. Maar wel een verborgen koning. Toen de wijzen uit het oosten opgingen. Om hem te zoeken. De geboren koning der Joden. Was wel een aangewezen koning. Maar toch nog een verborgen koning. En dan geloof ik nog altijd. Dat er een volk op aarde is. Die me daar een beetje in volgen kan. Zeg heet. Kan dat dan. Zo duidelijk mijn betrekking op. Een gang naar hem. Maar hij is zo'n grote verborgenheid. Wel nu. Dat wordt in deze kinderlijke geschiedenis ons zo heel eenvoudig is medegedeeld. Luister nu. En dan staat er: En Samuel ging, zoals de Heer gesproken had, en die kwam te Bethlehem. Ja. Saul heeft hem niet uit Bethlehem kunnen houden. Ja. Nee, ik ga geen kerstspreek houden. Ik zou best wel nog. Saul heeft hem niet uit Bethlehem kunnen houden. Zo min zal de ware uitziende om Sion's koning verlegen gemaakt te volk door de haal nooit uit Bethlehem gehouden worden. Ze komen er op Gods tijd en op Gods wijze. En dan zie ik toch een wonderlijke openbaring. Want in mijn gedachten zie ik die man komen, wat heeft de Heer tegen hem gezegd? Wel, dat staat er toch. Neem een kalf van de runderen met u, en dan zie ik hem komen. En hij nadert tot Bethlehem met een kalf van de runderen. En Israël moest dat weten, als ze de ziener daar zien aankomen, en aan een touw komt een kalf der runderen met hem, en zo komt hij tot Totdat Bethlehem Juda dat te klein is om te wezen. Onder de duizenden van Juda. En dan komen die inwoners van Bethlehem hem tegemoet. Want ze zien hem aankomen. En ze kennen deze ziener. En ze kennen het geheim van de brandoffers. En ze kennen zijn boodschap. Want het is daar in Bethlehem niet verborgen gebleven. Wat er gebeurde is. Tussen Saul... En tussen Samuel, of liever, tussen Saul en de here En nu komt hij tot Bethlehem. En nu zou je zeggen, ze zouden hem toch met vreugde moeten begroeten. En ze zouden hem met blijdschap tegemoet moeten komen. Of niet? Als er nu een ziener komt, en die komt om te branden voor u. Om Gods daden te verkondigen. Dan moet toch heel Bethlehem wel in feeststemming zijn. Maar dat gebeurt niet. Want die inwoners die komen hem tegemoet. En ze zeggen is het vrede? Want weet u gemeente. Daar moet een keus vallen. Ook daar in Bethlehem. Saul is afgezworen door de Here. En nu staat dat volk daar in Bethlehem voor een keus. Wat zal deze ziener hem komen zeggen? Hoe zou het toch komen, heb ik zitten denken, dat die inwoners van Bethlehem hem komen en zo bezorgd waren, zo benauwd waren, zo bedrukt waren. Hoe, hoe zou dat nu komen? Nou, dat is toch niet zo moeilijk. Ik denk dat de binnenboel er niet zo best uitzag. Ja? Ik denk dat er hier in de concession al heel wat gesproken was. Want dat volk had aanvankelijk, daarom heb ik u het voorgaande hoofdstuk laten lezen. En daar waren ook van Benjamin bij. En daar waren er ook van, uh, van Bethlehem bij, bij dat leger. Die hadden ook niet tegen Saul gereageerd toen hij de boodschap. Om Amalek uit te roeien. Niet uitvoerde. Ze zaten daar met een stuk scholdmensen. En ze zaten daar met het oordeel te wachten. En daarom schreven ze het uit. Is het vrede? Ze hebben gedacht. Nu komt hij ons het oordeel aan zeggen. En komt hij nou met vrede? Kan je dat begrijpen? Van die inwoners van Bethlehem. Zouden er. Zulke ook niet in de kerk gevonden worden. Die al zo naar Gods huis gekomen zijn. En die gedacht hebben vandaag krijg ik de boodschap van. En vanavond gaat de zweep erover. En vanavond zal me gezegd worden. Dat ik aan de kant van de hal sta. En vandaag zal er een boodschap tot me komen. En dan zal ik een ...keuze moeten maken. O oh God, hoe moet het? Kun je begrijpen dat daar een bezorgd en bedrukt volk is... ...met allegeen wat in de leven gebeurd is? En daar hebben ze geschreven... ...is er nog een boodschap voor de zulke... ...die het alles verbeurt... ...en die altijd aan de kant van Saul gestaan hebben. En nu komt er een boodschap. Een wonderlijke boodschap. En ik lees vanavond... Hij dan zeide, het is vrede. Wat is dat eeuwig meegevallen mensen. Als je denkt het oordeel te krijgen. En je mag van de hemel horen dat het vrede is. Heb je zo ook wel eens in de kerk gezeten? Heb je zo wel eens door je woning gelopen? Of in je schuur gekropen? Dat je dacht, er komt zo'n boodschap van de hemel. Die men het oordeel zal aanzeggen. En dan dat aanbiddelijke wonder. Het is vrede, zegt hij. Het is vrede. En wat gaat er dan gebeuren? Hoort u maar. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heilig u. Daar is het kalf dat ik meebreng. Er komt een dankoffer. Welk dankoffer zal het u duidelijk maken? Heilig u eerste Heer. En heiliging betekent afzondering. Losmaken. Eenmaal heeft Elia op de karmel het volk voor een keus gesteld. Denken hoor. Is de Heere God dient de Heer? Is het Baal dient Baal. Hier stelt Samuel, de inwoners van Bethlehem, voor een keus. Is het zo of is het de Heere? Heiligt u, zondert u af. Maakt u los van dat vorige koningschap. Wat een prediking jong en oud vanavond tot u en tot mij. Ook bij de voorduur. In het leven van zijn kinderen op aarde. Het is vrede zegt u. En nu komt de keus. Heiligt u. zonder u af. Maakt u los van dat vorige koningschap. En buig voor hetgeen dat er staat te gebeuren. En nu merkt mijn kanttekening daar iets heel wonderlijks op. Mijn kanttekening zegt. En in die boodschap. Heeft Samuel wel degelijk het volk. En bekend bekendgemaakt met welke opdracht hij kwam. Eerst de afbraak van het ene. Dan de openbaring van het andere. En nu heeft Bethlehem zich geheiligd. Ze hebben zich losgemaakt. Want heiliging betekent hier afzondering van het vorige leven. En een keus maken. En diezelfde keus legt Samuel ook in het leven van Isaïe en zijn zonen. Want hij heiligt ook Isaïe en de zijne. Ook hier moet Isaïe zijn huis. De keus openbaren. Los van het vorige leven. En ruimte voor het nieuwe koningschap dat gaat komen. En dan gemeente komt de soevereiniteit. Ik heb gezegd. Nu moeten ze leren buigen voor verwerping en voor verkiezing. En over dat godsgeheim ga ik zo met u denken. Laat ons eerst samen zingen. 147 en daarvan het zesde vers: De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden, het zesde van 147. In de bediening jongen u? in de bediening wordt u altijd weer voor een keus geplaatst. Als Samuel er komt, dan kan Bethlehem niet neutraal blijven. Zij weten van een afgezette zal en van een komende koning. In de bediening kunnen ze niet neutraal blijven. U niet. En ik niet. Uw kinderen ook niet. Jong en oud. Vanavond in Kooswijkerbroek. Onder de bediening kunt u niet neutraal blijven. Aan welke kant staat u? Hoort u? Aan welke kant staat u? Heiligt u. Zondert u af. De koning zal niet gezalfd worden als de oude niet afgezoren is. Dat kan niet. En dan staat er, en hij heiligde ook Isaïe. Zeg nou niet dat dat alleen maar is de uitwendige reiniging, de wassingen, het losmaken van bepaalde gebeurtenissen van elke dag. Want dan kunnen we nog wel een heel eindje mee. Hier wordt een keus gevraagd. Van Bethlehem. En van Izee en zijn zoon. Heilige. u. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan is die offerande, die dankzegging gebeurd. De Heer heeft grote daden gedaan. Een einde gemaakt. Aan het koningschap van Saul. En dan staat er, dan wordt daar met die boodschap, die Samuel gebracht heeft, iets in Isaïs huis openbaar. Ik lees in mijn twaalfde kanttekening, en het bevatte niet alleen Isaïsche zonen dat ze zich zouden heiligen. Zonder twijfel heeft Samuel aan Isaï gelijk openbaar gebracht, dat hij... Van God gezonden was. Om zijn zonen tot koning in plaats te zoven. Dus die heiliging heeft duidelijk te maken met de komst van de Nieuw Koningschap. En dan gaat er daar wat gebeuren. Wanneer dat Samuel dat bekend gemaakt heeft. En toen geschiedde dat ze inkwamen... Het offer is gebeurd, de boodschap is gebracht, de keuze moet openbaar komen. Ja, zo staat het in de schrift, Isaïe weet het. En zijn zoon, die zijn samengeroepen. Calvin zegt in een van zijn verklaringen, vermoedelijk in een van de gebouwen van Sauls woning, waar Samuel is met zijn zalvorie. En Izei, en Izei de opdracht krijgt om zijn zonen één voor één naar binnen te brengen, want er moet een keus vallen. Niet alleen de afswering... maar ook een keus heb ik in verkiezing en verwerping. En toen, toen zijn we gaan denken, mensen, we geloven aan de woordelijke inspiratie van de schriften, niet waar? De oude gereformeerde leer eigend de woordelijke inspiratie van de schriften. Ga met u lezen. En het geschiedde toen zij inkwamen, namelijk die zonen om de beurt, dat er het volgende geschiet. En zo zag hij Eliab aan. Eliab, komt binnen. Hij heeft een mooie naam. Weet je wat Eliab betekent? Mijn God is koning. Dat is een mooie naam. Eliab, mijn God is koning. Dat is een beleidenis. Uitwendig, hoog van statuur, staat dat. Een mens die alles mee heeft. Een mens die de naam draagt. Die uitwendig ervoor in staat schijnt te zijn. Die alles heeft wat naar menselijke berekening bij het koningschap hoort. En Samuel die ziet. En kijk verkeerd. Kunnen Gods kinderen en knechten ook verkeerd kijken. Ja. Maar geen verkeerde daden doen. Want dan kijkt hij verkeerd. Hij is niet te raden gegaan met vlees en bloed. Want hij heeft van de hemel een duidelijke opdracht gekregen. Die ik u wijzen zal. Die is het. En met al zijn menselijke gedachten. Over deze zaak. Heeft hij God aan het woord gelaten. Moet ik dat nog eens zeggen. Met al zijn menselijke gedachten. Heeft hij God aan het woord gelaten. Eliab. Die beleidt God als zijn vader te hebben. Nou. Ik herinner in de tijd dat ik in Capelle was. Dat ik in een van de naburige gemeentetjes. En door de Weekse dienst had, was er pas een jongen ook nog gekomen. Ja. Hij was net aan de beurt. Om een gebedje te doen. Weken hoe die jongen begon. Lieve vader in de nemen. En toen hij uitgebeden was. Toen hij gezegd, we gaan niet naar binnen. Ik wou dat je vragen. Ken jij God als je vader? Die heb ik nog niet zoveel ontmoet in mijn leven. Vertel daar eens wat van jou. Eliab had ook die naam. God is mijn vader. Ja, ja. Ik ben een kind van God. En die had alles mee. Maar God niet. Toen zei de Heer, hij is niet. Of moet ik lezen wat hier geschreven staat. Er staat geschreven in de schrift... En hij dacht, zekerlijk is deze voor de heren. Doch de heren zeide tot Samuel ziet zijn gestalte niet aan. Nog zijn hoogte, nog zijn statuur. Want ik heb hem verworpen. Hoor je wat ik u gezegd heb? Samuel die moet leren buigen voor verwerping en verkiezing. Niet aanzien wat voor ogen is. Maar wachten op het getuigenis van de heilige geest. Ik heb gezegd, hij keek verkeerd. Maar deed geen vreemde daden. Hij heeft op het getuigenis van de hemel gewacht. En toen God dat getuigenis niet wilde geven. Heeft Samuel er ook geen getuigenis aan gegeven. Nu zou ik heel wat kunnen gaan vertellen. Over heel het kerkelijk leven, kerkelijk gebeuren. O mensen, als God geen getuigenis geeft, moeten wij het maar niet maken. En als de heere er geen getuigenis naast legt, dan moeten wij het de hebbelijkheid maar niet overnemen. Als God er geen getuigenis aan geeft, dan moeten we het maar voor God laten liggen. Weet u, hier staat dat zo duidelijk. En denkt erom. Zo zijn er al heel wat mensen die er oren open gedaan hebben, wat nooit het hart bereikt is. Maar laat ik er niet op doorgaan vanavond. Volk van God. Wat van God is, krijg je van God. God legt banden, God laat overdrukken. God neem je hart in. Wat je van God krijgt, dat heb je eerlijk gekregen. En dat wordt nou hier in de Schriften ons ook maar een keer geleerd, begrijpt u? En dat kan je niet maken en dat hoef je ook niet te zoeken. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heren die keek een beetje dieper. Hij zegt, kijk, ik kijk een beetje dieper dan de buitenkant. En er is een volk op aarde die dat weet. Er moeten geen verstandszaken verheerlijkt worden. Er moeten hartzaken verheerlijkt worden, want God ziet dat hart aan. En God zag in het hart dat het niet recht was voor God. En daar gaat Eliab. Daar gaat Eliab. Gehoorzaam heeft Samuel gezwegen toen God zweeg. En hoe had ik eigenlijk in mijn gedachten om al die namen vanavond u voor te houden. Om dan zo te komen hoe God zijn verkiezend walbehagen in Samuel geopenbaard. En David gaat aanwijzen, maar het wordt veel te laat... Als ik dat allemaal opbouw, laten we dat maar voor de volgende keer houden. Maar één ding mag u niet vergeten: hier gebeurt wat. Een keus gevraagd. Dus de Heere God dient de Heere. Leef je nog altijd onder de heerschappij van Koninkrijk van Sal? Waar dan komt de Ziener Hij zegt: Heiligt u? Jongens en meisjes van Kooltwekenbroek: Heiligt u? Los van de rommel van de wereld. Los van die mode God. Los van die televisie God. Los van die sport God. Ik hoor zoveel fluisteren soms. Ook in jonge gezinnen. Is het waar? Dat er al verschillende jonge gezinnen televisie hebben ja, in ik... god? Is dat waar? Heiligt u? Weg met die rommel. En de heren dienen. In eerlijkheid en oprechtheid. Want je kan niet hinken op twee gedachten. Is de heren God dient de heren. En is het Baal dient aan Babel. U weet. Ik hou niet van kreten. Maar vanavond wil ik het ook wel een keer zeggen. Opdat u begrijpen zal. Dat daar in Bethlehem een keus gevallen is. En die keus die moet ook leren vallen. In u. En in mijn leven. En hoe het nou verder gaat. Met Samma en met al die anderen. En hoe uiteindelijk David. Ik heb gedacht dat vanavond in één bijbelezing met u te kunnen behandelen. Maar dat ga ik niet doen. Want dat ga ik haasten. Als de Heer geeft komen we dan al terug. Ben je nieuwsgierig. Hoe David geopenbaard wordt. Zit er in Kootwijkerbroek een volk. Die zijn keuze mogen maken. Hè? Dat oude leven afgezworen heeft. Met een innerlijke betrekking op die ander, maar hoe, maar hoe, dat ventgemeente die naar de hemel schreef of ge de hemelen scheurde, dat geneder kwam, dat je de bergen van voor uw aangezicht vervloot, die met weer uitziet, Na nou, dat wonderlijke moment, weet je, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen, mag ik daarmee gesluiten, met een uitzien naar de volgende bijbellezing. Hij heeft, neemt het mee? Hij heeft, na lang geduld, met goederen vervuld, daar hongerige gemonden hij zag geen rijken aan, maar heeft zijn hun waan, Gangsledig weggezongen. Amen. U dien is waardige God. We hebben zo'n beginnetje gemaakt. Samuel moest het volk voor de keus leggen en dan moest hij zelf voor ingewonnen worden. Zijn maars moesten ook verdwijnen om de daroms van God te leren begrijpen, om te gaan in de weg van de gehoorzaamheid. Want als David wordt aangewezen, dan zit er niks, geen vlees tussen. Dan zit er geen vlees van Samuel bij. En dan zit er geen vlees van Isaïbi. er zit ook geen vlees van David bij, want u doet een eenzijdig werk. En het is een van de grootste wonderen, here, dat we ook in deze weg onze hang maar nergens in hebben, want dan kunt u soeverein werken en uw eigen werk komen te kronen. Er zijn veel dingen gezegd, u mocht dus wat meezeggen, als dat maar mag blijven, dat u inwint voor een nieuwe keus, dat u plaats maakt voor een nieuwe koning, en dat u de vervulling daarvan geeft. Bewaar ons als appel u berogen. Ook verder. Wanneer we van hier gaan. Leid ons. leer ons. Bekeer ons tot u de here. En laat die keus bij de vernieuwing. Maar ook in het leven van uw kerk blijven. We moeten elke keer ook maar voor de keus gesteld worden. Dat gebeurt in onze gezinnen. Dat gebeurt met onze kinderen. Dat gebeurt in onze bedrijven. Maar dat gebeurt ook in het leven van Gods kinderen. Wat u niet aanwijst. Dan moeten we maar afblijven. Lieve koning, zegent deze eenvoudige bijbellezing... ...wil ook in de toekomende ons leren leiden... ...in die diepe geheimen van uw woord... ...en vervul alle noden in heerlijkheid om Jezus wel. Amen. We gaan zingen van Psalm 80. Het laatste vers, 11e van 80. Behoud ons, Heer der legermachten... ...zo zullen we ons vooraf al wachten... Zo knieden we altijd voor u neer, getrouwe herder breng ons weer. ons toon ons liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht, het elfde van tachtig.